2 uur. Het NOS journal Thomasen. In Athene zijn opnieuw rellen uitgebroken bij demonstraties tegen de bezuinigingen. De politie gebruikte onder meer traangas om de betogers uiteen te drijven. Het openbaar leven in Griekenland ligt vandaag grotendeels stil door een algemene staking. Ministeries, scholen en winkels zijn dicht en veel vluchten van en naar Griekenland zijn geschrapt. De 24-uurstaking is gericht tegen de nieuwe bezuinigingsronde van 13,5 miljard euro die de regering moet doorvoeren om te voldoen aan de eisen van de EU voor meer steun. De Griekse regering wil de 13,5 miljard weghalen bij de pensioenen en de gezondheidszorg, aangevuld met een belastingverhoging. In veel landen is stilgestaan bij het overlijden van actrice en kunstenares Sylvia Christel. Ze stierf op 60 jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Sylvia Christel werd bekend door de erotische filmserie Emanuelle. De eerste film uit 1974 was een kassucces. Zo was de film in Parijs tien jaar lang te zien. Christel speelde ook de hoofdrol in drie van de zes daaropvolgende Emanuele films. Later speelde ze ook in Nederlandse producties. Onder andere in Naakte over de schutting van regisseur Frans Wijs. Die kan zich Sylvia Christel nog goed herinneren. Ik heb één keer met haar gewerkt en ik dacht ook uh, echt... Een, en ik weet nog dat ik dacht, nou ja, wat, wat dat moet worden. Want bedoel, uh, ze, ze was mooi, ze was transparant, ze was ze, bedoel, echt mooi...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 De Frans-Amerikaanse telecomgigant Alcatel Lucent schrapt wereldwijd bijna 5500 banen, melden Franse vakbonden. In Europa zouden daardoor 3300 mensen hun baan verliezen. Het bedrijf dat onder leiding staat van de Nederlander Ben Verwaaien kondigde afgelopen zomer al een ingrijpende reorganisatie aan. Tot eind volgend jaar wil Alcatel Lucent ruim een miljard euro bezuinigen. Het weer in het westen van het land valt vanmiddag af en toe wat regen. In het oosten een zonnige periode. De temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden en 21 in Limburg. Morgen nog een paar graden warmer. Als ondernemer ben je een ras-echte beslisser. Jij neemt aan de lopende band belangrijke besluiten. Knopen doorhakken? Tak! Geen tijd te verliezen. Ja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 Eén keer op YouTube werkt in één uitvoering, dat heeft iemand erop gezet, ik niet eens zelf. En verder kan je het nergens vinden, staan niet eens op mijn CD. En na elke voorstelling roepen mensen: zwaar leven! Of als ik het inzet, beginnen ze allemaal te juichen. Dat, ik weet niet, het is. Elsbeth ja, een... snapt het. Ja, We hebben er vandaag zo uitgebreid over gesproken. Ja, nee, volgens mij komt het omdat mensen allemaal denken: ja, dat gaat niet over mij, maar over al die andere mensen. die. Ja, zo zo dat zeggen. zou heel goed kunnen. Want het gaat nooit over. Nee, het nee het gaat gaat het niet over ik heb zo'n moeder, ik heb zo'n schoonmaak, ik ja. heb zo'n tante, ik heb zo'n zus. Maar ja. nooit, ik ben het zelf. Nee, nee, nee. Goed, de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer... die reist vanmiddag af naar Friesland... om iets te doen aan zijn onbekendheid in de regio. Meneer Brenningmeijer, klagen nou Friesen zo weinig bij u... omdat ze u niet kennen of omdat ze gewoon helemaal niks te klagen hebben? Ik geloof dat Friesen niet zoveel klagen. Als ze klagen, dan houden ze wel flink vast. Dus ze laten het niet direct los. En uh, ik doe het vooral omdat ik als ombudsman... persoonlijk contact belangrijk vind. En uh, Friesland ligt wat verder van Den Haag. Dus ik dacht, dan uh, ga ik eens op bezoek. Met een bus, hè? Met een bus. Vanmorgen ingevlogen vanuit de Verenigde Staten, Nieuwshulp-correspondent Tom Klein. De jetlag in je lijf, maar je bent hier op tijd. Dankjewel, leuk dat je er bent om te praten over je boek, over de verkiezingscampagne in Amerika. Daar gaan we het straks over hebben, maar ook even over Lens Armstrong. Mm -hmm. Hoe groot was hij in Amerika? Want fietsen was niet populair toen hij begon, hè? Nee, en fietsen is nog steeds niet echt een hele, hele grote sport. Maar Lens Armstrong, dat is wel een, ja, het is echt een icoon. Want uh, niet zozeer als sporter. Sportheld houden ze natuurlijk enorm van. En Tour de France, dat is, dat is iets ver weg. Maar uh, ja, iemand die kanker overwint, dan kampioen wordt. Uh, en dan, ja, het is een invloedrijke man. Hij had uh, vrienden, hij ging om met uh, vader en zoon Bush. Hij uh, kon Clinton bellen, noem maar op. En uh, ja, multi multimiljonair, gezicht van Nike. En, uh, dus ja, dat is een hele, hele grote naam, ja. Drie jaar geleden besloot Ron Spijkermand, agent, een einde aan zijn leven te maken. En over die gebeurtenis schreef zijn vrouw Geertje het boek Radio Stilte. Van harte welkom. Dank u. u komt uit Friesland, uit Dokkum om precies te zijn. Nou, meneer Brenningmeijer komt binnenkort <laughs> bij u lang. Ja, He hij is welkom. Heeft u, heeft u nog iets met hem te bespreken? Is het nuttig dat hij naar de provincie toe komt? Absoluut. Ik kan hem niet geval zeggen dat Friese hartstikke aardige mensen zijn. En inderdaad. Ze houden problemen heel lang voor zich. Maar als ze er wel één keer mee komen, dan komen ze er ook goed mee. Dus er is wel wat te doen. Absoluut, hij is welkom. De dichter bij de dag is vandaag Frits Kriens. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. En heeft u een vraag aan Brigitte Kaandorp of aan een van de andere gasten? Reageer op Facebook of Twitter of via de hashtag DDD. Ja, aanleiding spreek mij de ombudsman. U gaat dus op bezoek in Friesland. Wat gaat u daar doen? Uh, ik ga echt op tour. Dus ik begin morgenochtend in Leeuwarden. En uh, dan sta ik uh, daar niet helemaal op de markt, maar wel op een drukke plek, op het uh, plein bij het stadhuis. Uh, en uh, dan wordt iedereen in Leeuwarden eens uitgenodigd om, uh, om langs te komen als ze iets hebben met de overheid. Uh, en sommige mensen hebben vooraf ook al een uh, afspraak gemaakt met ons, want dat kan via de website. Oké, okay. maar waarom, waarom gaat u op tour? Nou ja, ik, ik ben ook ombudsman van Friesland... van de provincie, van de gemeente, van waterschappen... en uh, ook bijvoorbeeld van het CIB, wat in Leeuwarden zit. Van de Boetes is dat? Dat is de majaar, Ja, dat ja okay. daar ga ik vanmiddag nog even <laughs> langs. Die die ik dat ja, er drie in een week vast. <laughs> maar uh, nou ja, het CIB vroeg aan mij... wat voor een uh, dier zou u aan, uh, aan mij koppelen? Toen heb ik gezegd, dat is toch wel een krokodil. Hè? Die ligt zo stil en dan als die bek dichtgaat... dan kom je ook niet meer los. Maar hè? ook levensgevaarlijk dan? Nou ja, laat ik het zo zeggen. De, het CEB heeft wel strafregimes waar je van schrikt. Want neem nou dat je in de financiële problemen komt en je APK-keuring laat schieten. Dan krijg je daar een boete voor. Dat is 100 zoveel. Als je die niet betaalt, wordt het verdubbeld. En als je dat niet betaalt, wordt het hele bedrag nog een keer verdubbeld. En dan kom je uit op 1200. Euroboete hmm. ja, voor niet. Allemaal je hoofd afgehakt. Nieuw, ja dat is nieuw. Ja, dat is nieuw. Dus ik ook... Door die krokodil. Ja, er zet ja, zit ze de krokodil in. Ja, breng ik mij. Friesland is natuurlijk best wel een eentje weg van Den Haag, maar mensen kunnen u toch ook wel gewoon vinden vanuit Friesland. Is het nou echt nodig dat u daar persoonlijk naartoe gaat? Nee, men, men kan via telefoon, via e-mail uh, ons bereiken en natuurlijk bereiken mensen ons. Alleen uh, vier las ik vier klachten uit Friesland had u gehad. Ja, het zijn inderdaad niet zo heel veel... Ik vind uh, het gewoon leuk om met die bus op pad te zijn. Oh. Ja, ja, even lekker toeren. Ook ergens anders komen. <coughs> maar um, nee, maar het, het is ook gewoon... Uh, ik, van, vanavond heb ik een uh, ontmoeting met zeg maar, alle bestuurders uit Friesland... om eens ook eens te praten over van, hoe kijkt u aan... Te, tegen een behoorlijke verhouding tussen overheid en burger. Van de politie, burgemeesters, de commissaris van de koningin... kon helaas niet meer. Maar is dat nieuw? Deed uw voorganger dat ook? Nee, dat nee, is echt gewoon nieuw. Ja, en uh, en u, op een dag dacht u, ik ga op tour? Ja, gewoon om eens te kijken. Of u heeft je... het zelf bedacht, niet een van uw medewerkers. Het is, het is in mijn organisatie ontstaan. Dus dat begint ergens met een vonk en dan wordt iedereen vrolijk. Nou, en <laughs> Prem was langsgekomen met zijn bus ja? bij ons. Ja. Oh, die bus. En toen werd iedereen enthousiast gezagd. Ja. Opeens 50 enthousiaste medewerkers. Nou, Prem is weg, maar u gaat het overnemen. Maar een klein Amerikaanse presidentskandidaat hebben ook allemaal zo'n bus. Hoor. Ja, die hebben fantastische bussen. Ja? Die je ook aan de zijkant nog weer uitschuiven. Dus dat is niet... En dan heeft ze ook dan zo'n heel grote foto op de zijkant. Want dat hebben ze gemaakt. Ja, ja. Nee, wat ze gemaakt hebben is een, een, een bord kartonnen uh, Alex Brennick. Dat wel. Okay. En die ja, kan er bij mee, hoor, nee, de... En daar kan je ook pijltjes ja. op gooien als je wil. Ja. Als dat zo moet, ja. wel, ja. Goed, zometeen vertrekt u dus met de bus naar het noorden. Onze slaggever Ewout de Bruin die is u al even vooruitgereisd om te informeren of u inderdaad ze onbekend bent daar. De nationale ombudsman, zegt u dat wat? Nee, niet veel. Jawel, dat eh... Uh, dat Eh... Uh, uh, <laughs> Dat uh, test producten en alles, hè? Uh, nee? Nou ja, die bemiddelt in uh, klachten hè, van uh, mensen die klachten hebben. Waarover? Ja, uiteenlopende zaken, denk ik. Nou ja, die kijkt inderdaad uh, naar producten en zo en artikelen... of die goed zijn of klachten van mensen en dat soort dingen in de detailhandel. Mag ik wat vragen, meneer? De Nationale Ombudsman, zegt u dat wat? Dat zegt mij wel wat, jawel. Wie is dat? Uh, was dat niet ja-Brennickmanje, volgens mij. En wat doet hij? Je mijn kruis voor. Hè? Ja, dat heb ik door. Uh, volgens mij doet hij iets in de geest van opkomen voor de, voor, voor de rechten en, de, en de, de, de dingen van de mensen die... Uh... En dan vooral als je ruzie hebt met de overheid? Nou ja, of met de overheid, ja. ja. Hebt u dat wel eens? Nee, weinig. Nou, ik heb nooit geen ruzie. Dus. Nee, heeft u nooit ruzie met de overheid? Nee, alles gaat goed. Maar echte problemen, ah, zoals in Den Haag, denk ik dat we bij ons niet kennen. Ik denk heel andere problemen die je op het platteland treft natuurlijk. Nou, ik zou zo snel niks kunnen verzinnen. We nee. hoorden bijvoorbeeld van de week met die brand. Dat mensen de politie hadden gebeld en die werden niet in het Fries verstaan aan de telefoon. Ja, dat is, dat, dat is lastig. Maar aan de andere kant uh, vind ik dat nou niet een bepaalde halszaak. Dat, uh, ik, ik vind dat daar nu wel weer door uh, bepaalde extremistische Friese groepen. wel weer een hoop ophef over gemaakt wordt. Uh, wat niet echt nodig is. Hoeft de ombudsman zich niet mee te bemoeien? Wat mij betreft niet. Je hebt nou meerdere gemeenten die samen worden gevoegd. En als je vooral voor de oudere mensen die op het platteland. die naar, het, naar een bepaalde plek moeten. ja, dat die slecht. Uh, Slecht bereikbaar u komt uit Friesland, u, u kan Fries, neem ik aan. Ja. Ja. Als je iemand dan welkom heet in de provincie en uh, nou ja, in je huis, wat zeg je dan? Nou, hoi, um. mooi dat je je best. Gezellig. En, uh, ja, ik ben Thijs, wie bestou. Verstaat u Fries? Nee, maar ik, mijn, mijn collega die gaat mee en die. Uh, die, die vertaalt voor u. Ja, die, die gaat die tolken. U uh... test producten, denk ik in Friesland. Ja, dat is jammer, hè? Dat is mm -hmm. jammer, wat want dat doet u niet? Dat doe ik echt helemaal niet. Daarvoor is zeg maar de consumentenbond of zo. Ja. Of Kassa of, uh, of Radar. Maar uh, als ombudsman ga ik echt alleen over de overheid. En dat is natuurlijk een heel ruim begrip. Maar uh, zeg maar tussen de 500, 600 overheden, daar ga ik over. Ja, wat hoopt u te bereiken? Wanneer is de trip geslaagd? Ik, de, de trip is eigenlijk al geslaagd omdat ik merkte hoe, hoe warm de reacties waren. Dat u hier uit, uh, komen vandaag. Ja. Ja. <laughs> en, en dat ik hier ben, dat is natuurlijk helemaal de, de topper van, uh, van de hele tijd. Zeker, absoluut. Uh, maar uh, verder zou ik het wel leuk vinden wanneer bijvoorbeeld in het Vriesdagblad en, en andere kranten. Uh, <coughs> zeg maar a, extra aandacht ontstaat voor, uh, voor het onderwerp ombudsman. En dat mensen ook echt zich, zich weten te uiten over van... als het dan niet goed gaat met de overheid, waar zit het hem dan in? Nou. Want dat is toch wel iets waar ik me altijd uh, druk over maak. Dan bent u een werkverlegen. Heeft u te weinig te doen? Nee, absoluut niet. Nee, we hebben eigenlijk Dit jaar hebben we 25% meer klachten. En dat is voor onze organisatie natuurlijk ook een enorme klus... om dat weg te werken. Maar dus het kan u niet genoeg zijn? Als het gaat om de belangen van burgers... kan het me echt niet genoeg zijn. Nee, maar ja, dan moet u wel weer extra personeel aannemen en zo. Nee. Dat hoeft krijg je niet. Geen, nou ja, in deze tijd is het ook een beetje raar om, uh, om ook nog extra personeel aan te nemen. Dus dat doen we niet. Dus nee. we bedenken gewoon slimme dingen om uh, toch het werk goed te doen. Vindt u nog een beetje aardig in de organisatie? Meer werk genereren, maar niet, maar niet meer mensen erbij. Ja, dat lukt wel. Ja, nee, er zijn, het, is, het is een, een vrolijke club. En, uh, kunnen ze ook een klacht indienen bij, bij, de, bij de ombudsman... als ze vinden dat ze daar moeten Duur, werken? Ja, nee. Mijn, mijn deur staat ook open. Ze kunnen <laughs> ja. hetzelfde moment bij me binnenlopen. Oh ja. Goed, nou, de, de, populair bij uw personeel hoor ik. Dat geldt niet voor de Tweede Kamer. Vorige week roerde een aantal Kamerleden zich. Ze vonden dat u zich te veel bemoeit met de politiek. VVD-kamerlid Litjens, die zei het zo. In het voorwoord van het jaarverslag 2011... geeft de ombudsman aan dat het vertrouwen... een centrale rol speelt in de kredietcrisis... maar dat het ook zeer relevant is... voor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 Nou ja, kijk, als ombudsman merk ik regelmatig dat er wel wat irritaties ontstaan. In de richting van de Tweede Kamer is dat eigenlijk vrij sterk. En het, ik denk dat het een beetje hoort bij het werk van de ombudsman. Als ik dit soort signalen niet oproep, dan doe ik mijn werk gewoon niet goed. Ja, dus nou, maar ik, ik dat vind... is wel een makkelijke verdediging. U kunt toch ook bemoeien, zich bemoeien met dingen waar u niet over gaat? Ik denk dat dat wel meevalt. Want uh, meneer Litjes noemde een ander punt. Namelijk dat ik had gezegd dat de Tweede Kamer meer geld moet hebben... om meer eigen onderzoek te doen. Ja. Uh, dat zou een politieke uitspraak zijn. En ja, dat heeft de Tweede Kamer zelf aan mij gevraagd. Ze hebben gevraagd... Uh, Ombudsman, wat vindt u eigenlijk van onze manier van werken? Toen heb ik gezegd... Nou, die, doe niet zo heigerig. Iedere keer weer nieuwe Kamervragen. Iedere keer weer zeg maar, de, de hits van de dag uh, die, die breed uitgemeten worden. Maar gaan nou zelf wat meer fundamenteel onderzoek doen. Ja. Zoals bijvoorbeeld het congres in de Verenigde Staten ook. Die hebben een heel groot onderzoeksbureau. Ja. Nou, de dus streepen we die weg. Dat is, dat is dan geen ja. goed voorbeeld van en, meneer Lietje. En dat voorwoord vond ik uh, niet meer dan een feitelijke omschrijving. Ik bedoel, als je een minderheidskabinet hebt... dan opereer je op het uh, scherp van de snede... als het om het politiek vertrouwen gaat. Ja, maar u heeft ook een interview gegeven in NSR Hannelsblad... waar u vond dat uh, de Tweede Kamer op cynische wijze... met de krapst mogelijke meerderheid symboolwetgeving doordrukt. Ja, dat is gewoon een meerderheid. Zo hebben we het geregeld in het land. Als er een meerderheid is in het parlement, uh, dan, mag je, dan mag je dat zo doen. Daar heeft de ombudsman toch niks mee te maken? Jawel, want uh, de, laat ik zo zeggen, dit heb ik twee keer ook met de Tweede Kamer uitvoerig besproken. U heeft een, ze niet um... overtuigd. Kennelijk. Nou, alleen de VVD. En de PVV? En de PVV, ja. Dat nee, zijn twee okay, uh, dat... redelijk grote partijen. Ja, okay, Bijna een maar, derde. Ja, ja, ja, ja, zo is dat, ja, zo is dat. Maar ik heb het twee keer uitvoerig met ze besproken. En uh, wat, wat, uh, wat wel belangrijk is, is natuurlijk dat uh, zowel de Raad van State als ook de Rekenkamer, als de ombudsman. Uh, ook zorg hebben voor het functioneren van onze democratie. En die discussie moeten we natuurlijk wel voeren, omdat die democratie natuurlijk op dit moment niet zo enorm is. Maar, maar wat zou er dan wel over de grens zijn, wat u betreft? Waar ligt uw grens? Wat mag u wel wat mag, mag u niet? Als ik rechtstreeks een echt een partijpolitiek standpunt inneem. De dierenpolitie, heeft u symboolwetgeving genoemd? Ja, en, en daarvan zeg ik. het was geen kritiek op de dierenpolitie. Ik heb gezegd dat er zeg maar wat meer marginale onderwerpen op deze manier wel in het wetgevingsprogramma te hebben. Maar heeft u klachten gekregen van burgers over de dierenpolitie? Nee. Maar, maar dan, hoeft hoeft u dan moeten ze zich er ook niet over uitlaten. Nee, dat hoeft ook niet. Ja, dat, dat zou dat kunnen, Brigitte. Ja. Ja, ja, ja, maar maar in, zo, mijn, ja. in mijn profiel, zoals de Tweede Kamer dat zelf heeft vastgesteld... staat niet alleen dat ik reageer op klachten van burgers... maar dat ik ook deelneem aan het publieke debat. Mm. Maar heeft u wel eens voor uzelf dat u achteraf denkt... Ja, dit, dit was te ver, hier had ik, dit had ik niet moeten doen... want het is een lastige grens om te bewaken. Het is een lastige grens. Of, of flikt u en... wel eens wat in? Nee, ik heb tegen de Tweede Kamer na alleen van dat interview in de NRC Handelsblad gezegd... dat het natuurlijk wel een heel bijzonder moment was. Hè. Het was eigenlijk in de nadagen van het kabinet Rutte vlak voordat het uh, explodeerde. Um, en uh, als ombudsman uh, maak ik me wel zorgen over uh, wat er allemaal aan wetten aangenomen wordt. Daar heb ik nu ook een brief over uh, uh, geschreven aan de uh, informateurs. Ja, maar dat is weer een ander onderwerp. Elsbet vroeg, heeft u zelf wel het gevoel dat u te wem bent gegaan? Um, uh, ik heb het met de Tweede Kamer besproken. en Ik heb gezegd dat ik in die situatie die keuze heb gemaakt... Om, om, uh, om op dit punt kritiek te hebben. En dat ik de volgende keer, als zich dit op dezelfde manier uh, zich voordoet... Uh, daar nog eens heel goed over nadenken. Ah, dus we okay, hadden beter yeah. niet kunnen doen. <laughs> ik leerde wel van. <laughs> <laughs>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 Stop the fizzle stop the music i wanna take you away and let's escape it.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 Jamie Callum, Don't Stop the Music. Hier aan tafel zitten cabaretier Brigitte Kaandorp... nationale ombudsman Alex Brenningmeijer... schrijfster Geertje Spijkerman en Amerika-correspondent Tom Klein. Brigitte Kaandorp, al jouw liedjes heb je samengevoegd in een prachtig boek. Ik dacht eerst even dat het een boek was met Mozartliederen... maar het zijn ja. de, de liederen van Brigitte Kaandorp. Ja. Uh, we hebben ook uh, wat vragen voor jou uit onze jukebox. Graag een kort antwoord. Bang voor... Bang voor... Oh, dan moet ik een antwoord geven. Ja. Bang voor... Ja. Jeetje, bang... Oh, want dan moet je heel snel zijn. Uh, <laughs> bang voor de, de, de... Bang voor de angst zelf. Mooi, hè? Met wie oh, zou u een dagje willen ruilen? Met wie een dagje willen ruilen? Met een man. Nou, zo spannend. Een keer een man. Maakt me niet uit wat. Komt u helaas man. niet aan toe. Knappe man. Uh, dat wel. Uh, waar ik niet aan toe kom... Ja, te aan heel veel dingen. Kinderen, boeken, films, theater, alles... Druk, druk. Boodschap aan het volk? Eh, uh, nou, nou, wees een beetje aardig voor elkaar. Wanneer heeft u voor het laatst iemand beledigd? Ja, Thijs, weet <laughs> je <hij> wat? <laughs> dat niet meer. Dat ik niet meer. <laughs> nooit meer, iemand, <laughs> nooit meer. Welke tekst op uw grafzerk? Welke tekst? Uh, Jongen, uh, het uh, is Moorwest. Muy bien. Ruilen met een man. Het maakt niet uit wat voor een, maar dat werd nog een beetje genuanceerd. Hoe is het moest wel een knappe ja, man? Ja, dat lijkt me als je dan toch okay. een, man met een, beetje een leuke knappe man bent. Met Tom Kleinachtig. Okay, okay. Ja, oké, uh, oké. We Bloos op de heren. Je had al last van een jet en nu komt het helemaal yes. niet meer goed. Maar waarom is dat zo interessant? Ja, nou ja, ik, ik moet even heel snel antwoord geven. Uh, nou ja, dat, is, dat lijkt mij nou toch wel leuk om een keer te weten hoe het is om een man te zijn. gewoon. Om even het, het tegenovergestelde van jezelf te zijn. Ja, je toch mag kiezen. Gewoon een maar heb, dagje. Je verdiept, een stoere man. Je verdiept je altijd heel erg in mensen. Heb je daar niet al een beetje in? idee van hoe het is om een ja, man Ja, maar het, het, dat, ik heb nog steeds het lichaam van een vrouw, dus ik ja, bedoel... Ja, je kunt ik, ik, we wel bevestigen. Oh, oh, dank <laughs> ik. <laughs> dus ik hoef ook verder, dus ik wil het ook graag blijven, maar gewoon één dag helemaal een man, lijkt me heel leuk. Gewoon. Okay. Nou, misschien valt het nog eens te regelen. Een mooi boek met al liedjes erin. Uh, het, het is een beetje, het lijkt alsof ik het open moet slaan en mee moet gaan zingen. Is dat de bedoeling? Nou ja, ik weet niet of je een beetje muzikaal bent of iets kan spelen of zingen. Maar beetje. dat is wel het idee, ja. Maar als je dat niet kan, staan er allemaal leuke verhaaltjes in. Voor, uh, Want bij elk lied staat ook een verhaal en daar ja. refereerde je ook al even aan, net, naar Thijs. Ja, precies. Ja, wat wat ja. is er tussen jullie gebeurd? Nou, we dat nou, nog even We uitspreken? hebben een hele warme band, Thijs en ik. We bellen ja. elkaar dagelijks. <lacht> en uh, sms'en. Sms'en, ja, o, Daar weet ik nog niks Pingen, van. Ja, ja nee. Ik, was natuurlijk, ik heb natuurlijk een liedje geschreven. Nou ja, Ik weet niet of jij het nog leuk vindt om erover te hebben. Maar uh, dat heet Als ik het maar niet met Andrie's knevel hoef te doen. Het ja, dat, dat hele verhaal, hoe dat nou zo gekomen is, dat liedje. Ja. En ik moest me daar natuurlijk een keer voor verantwoorden bij de heren zelf. Die hadden me al een keer eerder uitgegaan. Ik dacht, ja, het is flauw als ik nou nooit kom. En toen heb ik heel netjes na nou, een heel gesprekken en gedoe. en uh, Ik werd een beetje aan de tand gevoeld door de mannen. Oh, het uh, God, man, stel je niet uh, aan. Ja, ja, ja toen uh, zei ik uh, tegen uh, Andries, zei ik, uh, maar mag ik het nog zingen, meneer Knevel? En toen zei hij uh, ja, dat vond ik heel aardig. Het was mm. toch allemaal niet zo erg. En toen zei ik, nou dan zou ik je geruststellen. Er zijn mannen, Andries, met wie ik het nog minder graag zou willen doen. <lacht> en toen vroeg hij natuurlijk heel argeloos met wie dan. En toen zei ik, nou ja, met Thijs van der Brink <lacht> ja, bijvoorbeeld. Zeg. En toen zei Thijs een beetje narig. <lacht> nou, dat is wederzijds. <lacht> Terwijl ik dan natuurlijk denk, op zo'n moment moet je eigenlijk zeggen uh, dan hebben we Jammer nou, ik heb net speciaal vandaag voor jou speciaal uh, schoon ondergoed aangevraagd. <laughs> snap je wel, je moet een beetje. <laughs> ik begrijp het probleem. Is het nu klaar uh, tussen uh, jullie? Nee, nee, maar dat komt na de uitzending wel weer. Oh, okay, okay, goed, okay. dan gaan we daar in de volgende Wat mij betreft boek. is het klaar Ik vind het een leuke man. Het is een leuk type. Ja, ja, zo dichtbij bij t-shirtje. Uh, Absoluut. Weer, uh, ja. Twee soorten liedjes heb je eigenlijk, valt mij op. Oh. De jolige liedjes. Ja. Uh, en, en ook wel de hele gevoelige liedjes. Um, ja. Is dat iets wat altijd al door elkaar liep? Of, of, of is dat later in je carrière dat je meer de gevoelige kant wat ging ontwikkelen? Uh, nou ja, ik begon te schrijven toen ik 17 was, geloof ik. Annelies van der Pies op de middelbare school nog. Dat soort liedjes, uh, iets met een brommer waar ik tegenaan liep. Uh, nou, allemaal onzin. Maar dan heb je ook nog niet veel meer mee gemaakt dan ik heb pukkels. En ik, ben, uh, ik, ik heb een ongelukkige liefde achter de rug. Uh -huh. En dan schrijf je er een stom liedje over. En dat werkt dan. En dat is dan ook heel uh, bruikbaar, omdat je op dat moment nog heel vaak... Uh, op uh, miljard staat te spelen in cafés... en in zwart geschilderde jongerenholen... moet een beetje van dik hout zagen met planken. Maar later maak je natuurlijk andere dingen mee. Dan gaat iemand dood, je verliest iemand... Uh, je, je hebt een kind met liefdesverdriet... Uh, je vriend, uh, zijn moeder gaat dood... en je weet niet hoe je moet troosten. Nou ja, en dat maak je er ook een liedje over... en dat kan je dan wel op de plank laten liggen... maar je kan het ook uh, ja. zingen. Maar... maar als je dat dan gaat zingen... terwijl mensen dan heel lang eerst van je gewend zijn... dat jij gewoon vooral heel grappig bent... Nou. Dan kom je opeens met een gevoelig nummer. Ja, was dat, ben, niet, was ja, dat niet dood in? Ja, was dood in. Weet ik nog nog? Ik had een liedje geschreven. Kom dan bij mij heet het. Het staat er ook in. Het, zijn er overigens maar, het is maar een derde van wat ik allemaal geschreven heb. Jij zet al mijn liedjes in. Oké, okay, nou, dat dus nou, is nou, dus nog veel meer. Nou ja, en ik had een liedje geschreven over... Inderdaad, de, de, de moeder van mijn toenmalige vriend ging dood. En hij was verdrietig natuurlijk. En wat doe je... Dus ik had een liedje geschreven over... Nou ja, ik kan niks doen, maar kom bij mij op de bank zitten, we zetten de kachel aan... we draaien een mooie plaat, we drinken een glas wijn... we wachten tot het over is, dat is de hele essentie van het liedje. Mm -hmm. En dat had mijn pianist toen... Ik had toen een, die had er een melodie uh, bij gemaakt... en die zei, is mooi, moet je zingen... maar ik vond dat zo eng, ik vond het zo intiem... en zo alleen maar over hem en mij gaan... Dus ik heb nog heel lang achter mijn A4'tje gestaan. Zo van ik weet de tekst nog niet uit mijn hoofd. Want ik wist bij God nu hoe ik erbij moest kijken. Geen idee. Het was ik doodstil in de zaal. Dus dan weet je ook niet of die mensen nou wel of niet. Er is geen lachen. Er valt ook niks te lachen. En dan, dan meet, je, je meet je contact af aan, aan nou de lachen. Nou ja, tegelijkertijd wel. Ja, ja. Maar als het drie, vier minuten doodstil is. weet je niet of ze beleefd zitten te luisteren. Of dat ze het mooi vinden. Later zie je of hoor je. En zeggen mensen wat oh, Ik zat te janken. Ik heb ook zoiets meegemaakt. Je ziet tranen lopen. Dat je. Oh, dat werkt ook zo. Dat kan ook. En dat, en dat vind ik bijna nog mooier, moet ik eerlijk zeggen. dan als mensen aan het lachen maken. Ja? Dat je aan het kan krijgen ja dat is het dat dat is het het raken ja. hebben jullie hier aan tafel ervaring met shows van Brigitte Kaandorp ja ik heb Alles laatst teruggekeken bij de teruggezien dacht ik bij de Vara en ik vond een ontzettend leuk nummer over risico's want ik hou mij bezig met risico's. Okay. En je had toen haast een, een, een, een wetenschappelijke presentatie... Okay. van alle risico's die er waren. Grote flip over, en dat ja, ja. hield ook niet op. Ja, ja. En dat past exact bij ook waar, waar de overheid op dit moment mee bezig is. Van dat, het zo, ja, ergens dat het er ook zo doorslaat met risico's. Ja. Dus dat, dat bracht je prachtig onder woorden, oh, vond dank ik. Dank u wel, nu breng ik mij. Ja, kijk, dat heb je toch wat, hoor. Wordt geduid Tom, in de bus straks. jij zit in Amerika en krijg je iets mee van... Uh, nee, wat nee, ik ben, ik, ik, ik zeg maar vlak voor. Ik verhuisde, was het uh, Andries Knevel. Uh, waar ik, ja, sorry, toch al heel erg hard om is <laughs> moeten lachen. Um, nee, ja, en in Amerika heb je dit niet. Heb je geen cabaret? Heb je dat? En dat mis ik wel. Je hebt wel hele leuke talkshow. Ja, je hebt comedians die ja. grappen vertellen. Maar in Amerika zijn ze niet zo goed in zelfspot. In uh, en dan misschien ook nog wel uh, iets wat serieus is of iets wat een boodschap heeft. En waarna je weer heel hard moet lachen. Dat. Dat is veel minder. Het is meer, je gaat meer zitten om alleen maar grappen te horen. Mm. En uh, nou, wat je zegt, die comedies op, op de televisie, zoals Letterman en zo... Dat is ook allemaal heel traag en ook allemaal heel braaf. En het is, uh, er, komt, er komt geen sexy voor, er komt geen... Uh... Nou, we hebben precies de kamer? Op. <laughs> nou ja, precies. Ah, dat ja. Soort, uh, laat staan dat ze naakt op het podium gaan staan. Dat <laughs> is... Uh, dus ja, nee, dat je dat mist ik het wel. Dat is echt iets Nederlands. Ja, ja, ja. maar je hebt toch stand-up comedians. Ik ja, nee, die heb je ja, wel. Je bedoelt, die en... maken grappen ergens anders over, maar nooit over zichzelf. Of? Nee, het is, het is altijd. Het is toch wel zeker op de televisie, dan maar heel braaf. Ja, hè? Ja, daar, ja, ja. daar mag ja, je ja, het niet waar. over. En in um, van die comedyclubs, het is wel, heel, het is wel leuk, en het is wel grappig, maar. Het zijn er wie net geen, geen liedjes erbij. Het zijn alleen maar grappen. Je ja, gaat zitten ja, kijken ja. en iemand die ja, grappige dingen nee, het vertelt. Of zo. We praten zo verder met Brigitte. En dan gaan we ook praten over radiostilte. Niet letterlijk, want het is de titel van een aangrijpend boek van Geertje Spijkerman. Zij verloor drie jaar geleden haar man door zelfdoding. zometeen haar verhaal. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Lieselot Thomassen. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Het Amerikaanse tijdschrift Newsweek schrapt de papieren versie van het blad. Vanaf volgend jaar verschijnt het tijdschrift, dat werd opgericht in 1933, alleen nog digitaal. De afgelopen vijf jaar halveerde de oplagen. Volgens het blad haalt bijna 40 van de Amerikanen inmiddels het nieuws van internet. Het digitale blad gaat Newsweek Global heten en is straks te lezen op e-readers en tabletcomputers. En dat is nieuws op dit moment. ABB verkeersinformatie. Op de A16 bij Rotterdam staan in beide richtingen files van 2 kilometer bij de Van Briedenordbrug. De brug stond open. Radio 1. Dit is de dag. Leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten de Nationale Ombudsman, Alex Brenning die zo naar Friesland afreist voor zijn eerste regiotour. Brigitte Kander praat over haar liedjesboek. Geertje Spijkerman is er, praat ook over haar boek. En Tom Klein. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar onze website, dit is ditisdedag.nu. Ja, Brigitte, we hebben eens even gekeken in jouw liedjes... Uh, voor, oh, naar het thema hoop en troost... en hebben even een kleine compilatie gemaakt. Het komt allemaal, het wordt zwaar in je gemoen. Dan moet je toch gewoon maar denken, het komt allemaal wel weer goed. Een mooie nieuwe dag, ik voel de warmte van de zon, die toch is op de trap, je weet niet wat je moet. Dan moet je komen. Dat is nooit zo gedaan. Ja, dus, ja. Kaandorp ja. laten de gemeente even meezingen. Ja. <laughs> Troost en hoop. Ja. En je zei net, uh, ik, ik vind het eigenlijk nog mooier als mensen ontroerd raken door wat ik doe, dan, dan, dan dat ze lachen. Uh, ja, nou ja, dat was. Je begint natuurlijk uit een soort. Uh, dat is je nieuwe wapen. Ik kan mensen aan het lachen maken. Dat kan je heel goed gebruiken. Zeker als de kleinste van de klas altijd. En een onzeker opdonnertje. je. Humor werkt. Maar als je dan ook nog dat blijkt te kunnen. Dat is leuk toch? Ja, dat is mooi. Uh, ook, ja, mensen schijnen het ook echt wat aan te hebben. Dat vind ik helemaal, idioot. Ja, Ja, zit jij aan je tafel thuis een beetje een ontroerend liedje, wat je dan zelf stiekem ook heel mooi vindt. Maar waarvan je niet precies weet hoe dat gaat werken. En of dat niet te privé is. Weet ik. En dan zing je het. En dan zeggen mensen, ik ben door mijn ziekbed heen gekomen door. Ja, en mogen we dat op de begrafenis. Daar weet ik. echt zo, uh, dat soort dingen allemaal. Dat je denkt, jongen, en de, dat, ja, dat ja. mag dan ook van jou. Ja, ook tuurlijk, ja, tuurlijk, tuurlijk ja. Want Ik heb begrepen dat je zelf ondanks ook zelf nog op een begrafenis heb opgetreden. Ja, dat was... Ja, ja, ja een cremaatje van een twaalfjarig meisje dat uh, zo ziek als ze was uh, door de hal van het ziekenhuis uh, compleet kaal en stervende uh, het vrolijk aan het zingen was. Ik heb een heel zwaar leven. <lacht> ja. Maar dat klopte dus ook en dat is, Ja, Ze had het ook echt, maar uh, ze had kennelijk de humor om dat op die manier uh, uh, te, ja, te relativeren voor zichzelf. En ze zou nog naar de voorstelling zijn gekomen. Maar ze, ik had hadden mailcontact, maar dat is niet meer gelukt. En toen kreeg ik een mailtje van die moeder of ik dat liedje dan op haar begrafenis dus of haar crematie wilde... Ja, dan kan je, dat kan je niet weigeren. Nee, dus, maar kon je dat, kan je dat opbrengen dan? Nou, dat liedje viel nog me wel mee... omdat ook niemand het erg vond dat ik het ook echt... Uh, zo zong zo als normaal, namelijk heel zeikerig... en om te lachen. Er werd ook gewoon gelachen. Er werd gehuild en gelachen, inderdaad. Ja. En ze vroeg ook uh, of ik een mooie nieuwe dag wilde zingen... omdat het gewoon het verhaal is van het meisje. Het is, het is nachts dood gegaan en de volgende dag gaat de zon gewoon weer op. Dus dat was wel iets lastiger. Er zijn daar in een zaal vol intens uh, verdrietige mensen. Zo'n aula. Ik had een pianist bij me. En dan geen microfoon, niks. Het galmde genoeg. Maar dan moet je opeens ja. je stem laten klinken. Inderdaad, Terwijl jezelf natuurlijk ook... Nou, je staat naast die kist. Daar ligt een twaalfjarig meisje in. Ja. Dat was wel lastig. Dat maar he, dat is heel het werkte waar. wel. Voor iedereen gelukkig. Je ja. gaat op toeneen ook met die liedjeshow. Ja. En... Uh, is het dan inhaken of is het. Wat, wat is de bedoeling? Van, wat moet het publiek doen? Janke? Hey, Janke. Ja. ja, nou ja. Ik ga, dat is niet uh, de opzet. Uh, we moeten vooral lachen. Maar het is mooi dat er ook. Ja, als het mensen raakt, gewoon. Uh, ja, nou ja, die liedjes. Ik, ik, ik ben gek genoeg altijd... Uh, mijn programma's gaan, beginnen altijd bij de liedjes. Ik zeg altijd, als ik acht liedjes heb, heb ik een programma. Want dat gekletst tussendoor, dat komt wel. En het gaat vanzelf. vanzelf. <laughs> ja, ja. Dan denk je het er ook van tevoren of niet Nou, het is, uh, die liedjes die moeten af zijn als je het podium op gaat. Je kan niet halverwege een liedje gaan zitten improviseren Die rijmen en, en dan moet je hebben geoefend op de piano of op de ukulele. Dus die, moet, die zijn klaar. Dus dat zijn je pilaren, zou ik maar zeggen. En daartussendoor kan je op de bluff wel een, een, een, een praatje inzetten. En dan zien waar het schip strandt En daar ben ik niet slecht in, al zeg ik het zelf. Maar die zijn dan nog niet helemaal klaar, weet je. Maar goed, als het dan niet meer verder gaat, dan, zeg ik, nou, dan heb ik maar weer een liedje. Weet je, wel zo. En zo deed dat programma zo uit. Uh, dus die liedjes zijn altijd wel belangrijk geweest. Terwijl ik ze zelf nooit belangrijk heb gevonden. En in het begin durfde ik niet eens te zingen zelfs. Vond ik het doodeng. Maar ik kon toch moeilijk zeggen: Zing jij even Annelies van de Peace voor me? Dan ga ik ernaast staan en dan ga ik wijzen, want het is eigenlijk mijn liedje. Nee. Dus het zou ik dan dus zelf. Dus je moest en, wel. Ja, ik moest wel, ja. En, en heel, heel in de loop van het jaar bleek, terwijl ik heel slordig ermee om ben gegaan: ik heb nooit goede CD's gemaakt. Je moet ze altijd zoeken tussen de conferences door op de CD's van de shows. Maar bleek dat mensen het, eh, graag die liedjes horen. Ik, ik moest een keer optreden met Cor Bakker per ongeluk. Ergens. En het concert geven, zomaar. En ik was heel zenuwachtig. Ik zei, hoe moet het nou? Hij zegt, nou, we gaan gewoon repeteren. We zien wel. Met, een, met allemaal van die Paul de Leeuwen-jongens waren erbij. Die echt heel handig zijn. En ja. dat allemaal zo doen. En dus de hele zaal was in een strandtent. Het stond helemaal vol. En vanaf woord één begon iedereen heel hard mee te zingen. Tot mijn grote verbazing. Dus mensen kennen die nummers allemaal. Die hebben ze van internet. weet ik veel. En toen dacht ik, oh, die liedjes zijn kennelijk bekender of belangrijker of leuker voor mensen dan ik zelf ja. ooit heb gerealiseerd. En ja. Dus ik vind het ook heel leuk om nou een klein toertje te doen met ja, maar kan, je, kan tussendoor, maar... je tussendoor je mond... Ja, want dat kan me niet voorstellen. Ja, kan je tussendoor je mond houden, <laughs> ja. ja. Nee, nou, het blijkt natuurlijk ook wel leuk te zijn om... Uh, om uh, ik, dat met Cor was... Dat hebben we op een gegeven moment op naar de Kuip-tour gelanceerd. Alsof we ooit in de Kuip zouden eindigen. En dat was een beetje Marco Borsato, uh, bar open, bier en zo. Dat was heel concertachtig. Maar dit toertje is alleen maar met een pianist. En dan blijkt het wel heel leuk te zijn om af en toe een, een verhaaltje... te vertellen mm. over waar zo'n liedje vandaan komt. Bijvoorbeeld het verhaal over... Uh, nee, van nee, nee, dat gaan we nou niet weer herhalen. Nee. Want dat hadden we net al afgesloten. En... en, en en is het dan niet verleidelijk om dan toch dat praten tussendoor steeds groter te maken? Nou, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Dat gebeurt nu ook met een, een, een normale show. Die dijt altijd maar uit. En dan moet je echt hele stukken er weer uithalen. Omdat het gewoon te lang gaat worden. Dat is gewoon zoals jij werkt. Ik heb eigenlijk nog één EO-vraag voor je. Een EO-vraag? Ja, ja, ja, over Glo-Hodza. We weten dat je daar niet tegenkomt. <laughs> ik durf mij een beetje stellen, want dan ben jij bang dat we je gaan kleden. Uh, ja, ik heb claimen. een voorgesprek gehad, dan krijg je dat. Ja, vertel. Ja. Nou ja, God komt nog wel eens voor in je liedjes. Toch maar één keer. Nou ja, één Jullie keer. Eén keer hebben <laughs> we <dan laughs> voor God Hebben we gevonden, ja. Ja. Ja. ja. Maar nee, ik ben vooral wil ik weten van... waarom vind je het zo erg als wij daar een vraag over stellen? Uh, nou, ik heb ooit een keer een interviewtje gegeven aan de dominee van de kerk waar mijn man wel eens heen gaat. Die een aardige man. Heel gezellig. Een jonge man. Heel gezellig allemaal. En die vond het zo leuk. Voor Woord en Dienst heette dat geloof ik. Ken je dat blad? Nou, en ik dacht, het is een obscuur blaadje. En uh, daar, heb ik, daar heb ik wel wat verteld over hoe ik dat beleef. En dat is uh, vrij privé en het is mij nogal dierbaar. Ja. En ik dacht, ach, nou, ja, wie leest het nou? Nou Dat bleek zich uh, t -t -t als een vlek te verspreiden door heel gelovig Nederland. Want ik werd daarna gek gebeld door allemaal dominees die zeiden, kan je bij ons een lekenpreek aan wil je bij ons en een interview? En is kennelijk is geloofig Nederland dol op mensen met een. Op jou? Op mij. nee, gewoon op op leuke mensen die, die blijken te geloven. Nou dat ja, is het. ja dan willen ze, en ze claimen je ook een beetje, heb ik het die gevoel. En je, ze, je durft iets over God te zeggen. En, uh, en daar heb je kennelijk ook iets over te melden. En dan willen ze allemaal dat je de, bij hun dat kon doen. Of er iets verfrissends over zegt. Of, iets, of, of erbij hoort. Of uh, normaal iemand is die er iets over zegt. Zo, zoiets. Ik voel dat echt heel. Ik vond het bijna bedreigend. Ik denk, hoe ik zeg er dus nooit meer wat maar over. Maar komt dat dan omdat je dan denkt, van ja, dan moet. Moet ik opeens bij die club gaan horen en het, het is zo privé, dat wil ik helemaal niet? Nou ja, mijn, mijn beleving van het geloof, dat is meteen al, vind ik al meteen al te institutioneel wat ik nu zeg, uh, is zo Privé en dierbaar. En zij probeert in hun, heb ik mijn gevo het gevoel, in hun dingetje te plaatsen. Van ook, oh, oh jij bent dus hetzelfde als wij, dus jij doet dat ook zo. Terwijl ik snap helemaal wat iedereen aan het doen is. Ik voel me ook vaak thuis in een, in een, in een kerk, weet je? Denk, ja. oh ja, dat snap ik. En iedereen is op zoek. En er is een, er is een groter geheel. En er is, uh, het is fijn dat je daar vertrouwen in hebt. En dat gaat er waarschijnlijk uit van de liefde, zo, weet je. Mm -hmm. Maar ik, de, om dan bij zo'n instituut te horen, vind ik dan weer, hé, dat wil ik dan weer niet. Ik wil niet dat, dat is wel opmerkelijk, want op je blootje in het podium staan, dat durf je? Ja. En over je ge geloof praat is één. Nou ja, omdat ieder, het is geloof is zo ontzettend privé. En ik vind het ook zo raar dat mensen daar stellig over zijn. God ja, ja. wil dit van ons. En God ja. zegt dat. En God. Ik denk, hoe weet jij dat nou, weet je. Ik snap wel dat er iets is en dat je daarin gelooft en het is allemaal heel, uh... ik weet bijvoorbeeld Justin Bieber, die is gelovig, weet je wel. Ik had het er laatst nog over, ja, met, met mijn, uh, ik weet niet of jij dat weet, nou, Canadees ook. het is ja, jongen... dus kom, jij hoort dat allemaal te weten ik over nou ja, dat Justin Bieber. Ja. En die is... hij staat en de... Justin Bieber, Bieber ken op Tom Klein. <laughs> ja. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, en de meeste megasterren, want dit is hij, die gaan over de kop aan van alles. En toen, en hij, ik, er was, mijn, mijn dochter liet een filmpje zien uh, over dat hij opeens moest braken op het podium. En ja. ik zeg, oh dat kan me zo goed voorstellen, je moet op en je weet niet zeker, oh en dan sta je, oh, weet want dan gaat het. En iedereen ziet het zo. En, en toen, hoorde ik, toen zei ik. Maar hij is gelukkig gelovig. Dus hij zal het wel allemaal kunnen hebben. Mensen die gelovig zijn, hebben vaak een soort houvast, weet ik werkveld. En die kunnen dan dat soort dingen handelen. Of hun eigen beroemdheid handelen. Dat, dat, dat was voor mij gerust. Denk ik. Oh, nou ja. ja dan komt, komt het aan. goed. Ja, ik ja. Weet niet, snap je wat ik bedoel? Klinkt een beetje, een beetje. Een beetje. Okay. Ik blijf er toch nog vragen. Helemaal de verkeerde kant. Hebben. En je mag wel ja. heel veel toespraken erover houden straks. Nou, goed. We gaan praten met Geertje Spijkerman. Geertje Spijkerman heeft een boek geschreven. Het ligt hier voor mij op tafel. Het heet Radio Stilte. De suïcide van een politieman. Um, gaat over uw man. Drie jaar geleden maakte hij een einde aan zijn leven. En u schrijft een boek over dat verhaal, uh, maar ook over de hele omgeving en over het hele korps wat het doet met het korps. En het is ook eigenlijk bedoeld als een niet alleen als het verhaal van uw man. Nee, dat klopt. Het is uh, een boek wat ik vind... wat inderdaad binnen een politieorganisatie gelezen zou moeten worden. Want het gaat inderdaad ook over de politie... en hoe wordt er mee omgegaan als zoiets gebeurt uh, binnen je werkveld. Maar ik denk dat het zeker ook in de hele maatschappij... een uh, zeer interessant verhaal zou kunnen zijn. Is het nog een taboe binnen de politieorganisatie? Ja. Maar ik heb gemerkt dat het juist niet alleen binnen de politie een taboe is... maar juist ook daarbuiten. Wat ik gewoon gemerkt heb, is dat als je mensen vertelt dat iemand suicide pleegt... dat mensen dan in de kramp schieten. En of het nou een collega is, of het is je leidinggevende... maar het gebeurt dus ook bij de buren of bij mensen die je in je privéleven tegenkomt. Dan durven ze niks meer te zeggen of niks meer te vragen? Nou, toevallig was in dezelfde periode was ook mijn schoonmoeder ernstig ziek. En als je dan tegen mensen zegt van nou, ze heeft kanker, dan weet men altijd te reageren. En dan is de eerste vraag van goh, wat, er, wat voor vormkanker is het en hoe lang heeft ze nog, of wat dan ook, dan komen er altijd mm. vragen. Maar ik heb gemerkt, als je zegt van nou, mijn man is door zelfdoding om het leven gekomen, dat men letterlijk dislaat. Mm. Het enige wat er nog uitkomt, is soms: oh, wat erg? En daarna hoor je niks meer. Hm. Zou, we... zou je willen dat ze vragen? Nou, ze mogen mij best wel vragen van uh, wat is er dan gebeurd. Ze mogen ook wel vragen van uh, heb je het zien aankomen? Of kwam het onverwachts? Of uh, wat, wat ging eraan vooraf? Dat je het, uh, dat je het daarover kan hebben met z'n allen. Mm. Ja. Vier. Ik heb het boek natuurlijk niet leid. gelezen. maar nee. eh, uh, Waarom heeft u dat? Wel... Weet u dat? Staat het in het boek? Uh, waarom ik het u schreef? Nee, nee, waarom, waarom hij suïcide heeft geweest? Nou, ik, waar ik achter ben gekomen, is dat uh, het niet één reden heeft waarom iemand dit doet. Had het met zijn werk te maken? Nee, het heeft te maken met diverse factoren. Okay. Het heeft te maken met hoe iemand in elkaar zit. Hè, wat je meekrijgt mee in je genen. Het heeft met je karakter te maken. Het heeft met je opvoeding te maken. Maar het heeft ook te maken met inderdaad traumas die je oploopt in je leven. En het kan zowel privé gerelateerd zijn als werk gerelateerd. En ja, hij heeft ook in zijn werk wel een aantal traumas opgelopen. Okay. Dus het is voor mij echt een, nou, een optelsom van diverse factoren wat maakt dat het uiteindelijk de emmer vol is en iemand voor deze keuze kiest. Ja. In dat boek wordt dat ook eigenlijk ontrafeld. Toen laat ook allerlei mensen aan het woord. Het is ook eigenlijk een toch voor uzelf om toch uiteindelijk te begrijpen waarom hij dat heeft gedaan. Ja, wat ik vooral heb gemerkt is dat ik uh, constant uit moest leggen waarom hij het had gedaan. En ik was een van de weinigen die eigenlijk vrij snel wel begrip had voor zijn keuze. Um, en waar ik een beetje moe van werd, was het steeds maar uit moeten leggen. En ook uit moeten leggen hoe het dan, hoe suicide gaat, maar ook hoe een depressie werkt. Want hij was depressief, hè? Ja, hij was, nou hij was voor 90, 95 procent, was, was er niks aan de hand. Was een geweldige lieve vader en een hartstikke superman. Het was ook een hele grote en brede politieman. En altijd vrolijk, was gek op uh, cabaret, uh, precies. Oh, oké. Kon je enorm omlaag, stond je oh, ook al okay. bekend. Uh, dus ja, aan de buitenkant zag je niks. En ja. hij was altijd, altijd vrolijk. Maar Jij die... of niet? Uh, ik kon het aan zijn ogen zien yeah, yeah. Ja. dat er iets was, maar daar had hij het niet over dan. Jawel, wij spraken oh. er thuis wel over. Ja. En hij was dus voor die 5% was hij zeg, maar dan was hij uh, af en toe was hij depressief. En ja, wij spraken er wel over. Ook mm. wel over uh, dat hij mogelijk een. Ja, een ja. Hield u er rekening mee dat dat, dat ooit zou kunnen gebeuren? Uh, erg in mijn achterhoofd wel. Want u schrijft ja. ook op een gegeven moment in het boek, op, moment is, op een gegeven moment is hij, is hij, neemt u afscheid van hem en dan, dan voelt u al, heeft u al zelf wel het gevoel dat er iets, iets aan de hand is. Ja, niet op die bewuste dag, uh, maar ik had wel af en toe, waren het wel dagen dat ik dacht van dan gaat er een soort extra antenne gaat er werken. En dan hield u wel even vinger aan de pols. Of ik kon op tijd ingrijpen, nou waardoor je erger kon voorkomen. Dus ik heb af en toe wel in moeten grijpen. Ja, voor ja. u zelf ook heel moeilijk lijkt me is, uh, om zo is, te leven. Is absoluut wel uh, zwaar geweest af en toe. Ja. Ja. Nou, blijkt het onderzoek dat er vaak dat er meer zelfdodingen zijn onder politiemannen dan, dan in andere beroepen? Heeft dat met de zwaarte van het beroep te maken? Ja, ik denk niet dat alleen, uh, dat, het alleen, dat het alleen voor de politie geldt. En natuurlijk heeft het politiewerk brengt bepaalde factoren met zich mee die voor mensen zwaar kunnen zijn. En als je dan ook als persoon niet heel erg weerbaar bent of niet heel erg sterk in elkaar zit, ja, dan zou dat een extra zwaarte kunnen zijn. Maar ik denk dat datzelfde geldt voor ambulancepersoneel en voor andere beroepen waar je met heftige dingen te maken krijgt. Ja. We hadden eerder dit jaar in ons programma een politieman aan het woord... die vertelde dat hij twee keer in zijn leven overwogen... een einde aan zijn leven te maken, Ree van Broekhoven. Hij vertelde dat als volgt. Ik schijn op die dag uh, heb ik veertig uh, tabletten op spam ingenomen... omdat ik uh, geen zin meer had om verder te leven... door alles wat mij de afgelopen zes jaar... Uh,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 Ja, Spijk, maar u bent ook een vertrouwenspersoon hè, bij de politie. Ja, klopt. Dus u krijgt ook wel verhalen van mensen zoals Ray, denk ik, bij u aan het bureau. Jawel. Er komen mensen die... Uh, um, ik ben centrale vertrouwenspersoon, dus ik coördineer het zeg maar, voor onze regio... Uh, als collega's last hebben van andere collega's van, onder, van ongewenst gedrag onderling. Um, en er komen ook inderdaad wel eens collega's bij ons... die dus komen met verhalen van dat ze inderdaad uh, nou, of depressieve klachten hebben... of uh, andere rare gedachten hebben. Even te noemen. Ja, nou, het is een onderwerp wat natuurlijk ook speelt. Eventueel bij de brandweer, bij de ambulance. Ja. He, en, uh, en ook bij militairen. Wij hebben ons bezig gehouden met uh, PTSS-slachtoffers. En dan zie je dat het grootste probleem is van erkenning, onderkenning. He, want in die, in die getuigenverklaring net hoorde je van die agent ook. Uh, zeg maar het, het feit dat hij geen gehoor vond voor zijn verhaal. He, dat het ook is van. En dat kan ook samenhangen met een, een bedrijfscultuur. He, van een hele flinke bedrijfscultuur. We zijn allemaal heel erg flink en er is nooit iets aan de hand. En als dat wel zo is, dan ben jij abnormaal. En dat is rampzalig, want... Uh... Nou maar ja, ik moet eerst ook... zeggen dat je die cultuuromslag wel merkt. Hè? Het wordt al steeds beter bespreekbaar. En er zijn ook nou, binnen de politie zijn er al diverse dingen georganiseerd. We hebben een 24-7 loket waar collega's inderdaad 24 uur per dag terecht kunnen... als ze tegen problematiek aanlopen. Uh, die psychische klachten kunnen opleveren. Dus wat dat betreft zijn een aantal dingen de laatste jaren... zeker verbeterd binnen de politie. Ja. Ja. Maar, maar, maar het zou nog wel verder kunnen hoor. Want uh, wat, ik, wat ik zag was dat er toch ook ag uh, agenten zijn... die er tegen strijden dat ze zeg maar, ontslagen zijn. Hè? En dan later... Uh, en, en vanwege de problemen die ze ervaren. Ja. Maar ja, dan sta je natuurlijk helemaal uh, met lege handen. En dat ja. is ook wel problematisch. Verwijt u de politieorganisatie iets? Nee, helemaal niks. Want ik lees ook in uw boek dat iemand ook heel veel moeite mee had. Dat hij, dat hij werd overgeplaatst. Dat er veranderingen waren binnen die organisatie. Waardoor je dan het idee krijgt. is er altijd even zorgvuldig met het personeel omgegaan daar. Of is dat niet een kwestie geweest? Nee, ik vind als je over verwijten zou moeten praten. dan denk ik. dan zou je bijvoorbeeld één aanwijzbare uh, oorzaak moeten hebben. En ik vind dat die er niet is. Dus natuurlijk heeft hij door zijn werk hier en daar misschien schade opgelopen. Of littekens, zoals we het mooi kunnen noemen. Maar er waren veel meer dingen die daarmee mm. spelen. Wat ik net zei, dat heeft ook te maken met je karakter. En met hoe je in het leven zit. En het, het is een optelsom van factoren. Dus nee, ik ben absoluut niet verwijt naar de politie. Nee. Er zit wel iets dubbels in uw verhaal. Want aan de ene kant zegt u van... Uh, heel veel mensen durven er niet over te praten. Mensen slaan dicht. En net zei u ook van... ik werd er moe van om telkens maar mo te moeten vertellen wat er aan de hand was. Ja. Zijn dat dezelfde mensen? Nou, weet je wat er gebeurt? Uh, mensen gaan, komen niet naar jezelf toe. Dus je hoort via de wandelgangen, hoop je op een gegeven moment, hoor je van. Uh, nou, uh, ze zullen wel huwelijksproblemen hebben gehad. Of er zullen we. Want hij kocht om de twee jaar een nieuwe auto. Daar waren we ook heel trots op. Maar dus <lacht> ze zullen waarschijnlijk wel uh, financiële problemen hebben. Ja, als en dat een hoor je dan jaar via vier en dan heb je de neiging om in de verdediging te schieten. Ja. Dus dan wil je het gaan uitleggen dat dat helemaal niet aan de orde is. Maar dat er hele andere dingen spelen. Maar dan vroegen mensen zich dus wel allemaal af wat er aan de hand was. Maar ze durfden het niet tegen u te zeggen. Juist. En ik, ik vind dat je dus die taboe moet doorbreken. Dat je het er gewoon over kan hebben met elkaar. Maar dat lijkt me ook wel moeilijk hoor. Als het stel dat het in een organisatie waar ik werk gebeurt. Om dan direct aan een collega te vragen van. Nou wat is er nou gebeurd? Ik kan me die, die terughoudendheid ook wel voorstellen. Ja want je zou de vraag wel kunnen stellen. Maar wat we nu doen is we gaan etiketjes plakken. Dus uh, ik het zie toch eens stemmen ja. klinken. Ja. Ja, ja. Dan denk je van, en dat is het dus. Hè. Als er een suïcide is gebeurd, dan gaan we gelijk maar roepen. Nou, het zou dat wel zijn geweest. Ja. Het zou dat wel zijn geweest. En stop daar gewoon ja. mee. Want u had er last van? Ja, ik had er last van. Wat hoopt u dat er verandert na aanleiding van dit boek? In, in, in de politieorganisatie in de eerste instantie? Nou, wat ik echt hoop is dat uh, als ik dan eerst kijk binnen de politie... is uh, wat ik zeg, ik wil graag het taboe doorbreken... dus dat we het er gewoon over kunnen hebben... dat, dat mensen die uh, depressieve klachten hebben of suicidale gedachten hebben... dat die ergens naartoe kunnen gaan om in ieder geval het erover te kunnen hebben... zonder dat ze bang zijn dat hun imago beschadigd wordt... of dat het voor hun carrière kwaad kan of wat dan ook. Dus als je het hebt over de politie dan... denk ik van dat zou mooi zijn als je inderdaad nog een breder terrein hebt... waar je misschien terecht zou kunnen... Um, en in de hele organisatie denk ik... van ja dat we ook leren met elkaar om alert te zijn op signalen. Van, uh, laten we precies jouw laatste horen van... laten we gewoon uh, wat meer op elkaar letten... en een <gif> beetje voorzichtig zijn met elkaar. Goed. Accused cheater and former cycling legend Lance Armstrong is having a very bad day. Lance Armstrong's biggest supporter is dropping him. The sportswear maker says there is, quote, insurmountable evidence, end quote, that he took part in doping. Uh, we heard about an hour ago that he was stepping down as chairman of his foundation Live Strong, which has raised hundreds of millions of dollars for cancer research since 1997. He may very well lose all of his biggest titles His legacy as a sports icon is frankly in ruins. Ja, dat waren allemaal fragmenten uit de Amerikaanse media over de val van Lance Armstrong. Want daar kunnen we wel over spreken, hè? Tom Klein. Ja. Die is uh, hard en diep. Ja, Want je had net aan het begin van de uitzending zei: je hij was echt groot in Amerika. Misschien ja. niet eens zozeer vanwege het fietsen, maar meer vanwege het welmoederschap. En dat wordt niet uit elkaar gehouden nu. Nou ja, hij, hij is zeg maar op, op drie vlakken is hij heel beroemd als wielerkampioen, als uh, iemand die kanker heeft overwonnen en als iemand die uh, voor goede doelen strijdt en uh, een een gezicht is voor veel sportmerken. Nou, die eerste, dat eerste deel was hij dus sinds uh, vorige week echt kwijt. Ja, dus sinds het meer... rapport van de Amerikaanse ja, dopingorganisatie men, dat hij jarenlang loopt. Ja, Je ziet hem dus niet meer als wielerkampioen. Maar die andere twee dingen waren er nog steeds. Maar ja, dat is nu dus ook weg. Omdat hij zelf dus uit dat Livestrong is gestapt. En zelf niet meer het gezicht van die organisatie Hij blijft in het bestuur, maar is geen voorzitter ja, meer, hè? Nou, ja, ja, precies. En uh, die, dit, nou ja, dit weekend, geloof ik, vieren ze het 15-jarig bestaan. Ja. Groot feest. Uh, maar ja, dat is natuurlijk nu een heel ander feest. En, die, en dat andere, dat derde deel van de man die miljoenen binnenhaalt... alleen maar door zijn naam en zijn gezicht... Uh, dat is nu ook weg. Want links en rechts stoppen alle sponsors uh, met hem sponsoren. Ja, van de ene op de andere dag. Want hij had ja. een goed contract nog bij Nike. Miljoenen. Ja. Uh, vanaf vandaag houdt het op. Ja, ja, en ik, ik las vlak voordat ik in het vliegtuig stapte dat Anheuser-Busch... dat is de grootste brouwerij ter wereld. Die sponsorde hem ook. Die is er ook uitgestapt. Ik geloof dat alleen zijn zonnebrillen merk dat Oakley nog uh, hem ja, dat wel Het heeft sponsoren. heel lang geduurd voordat ze hem echt lieten vallen. Uh, wat ja. gebeurde dan dat het opeens... Nou ja, kijk, uh, Nike, heeft, heeft, of Nike heeft, heeft een week gewacht... En toen besloten dat ze niet doen. Maar Nike is heel trouw aan zijn sporthelden. Hè. Die, um, die hebben wel meer van die, die mega-mega-sterren gehad. die in grote schandalen verwikkeld is. Je hebt die golfer, Tiger Woods. Mm -hmm. um, je hebt uh, Kobe Bryant, een heel bekende basketballer. die uh, beschuldigd werd van seksueel geweld. En dus is er zijn ze allemaal naast blijven staan. Je hebt een American voetbalspeler Michael Vick. En die. Um, het lijkt me erg een doping gebruik, seksueel geweld. Ja, nou, uiteindelijk is hij daarvan vrijgesproken. Okay. Maar gedurende die hele periode, duurde het ook heel lang heel erg in de media... zijn ze altijd gewoon naast hem blijven staan. En die American voetbalspeler die is, die had een ongelooflijk groot contract. Die is toen veroordeeld tot bijna twee jaar gevangenisstraf... wegens het organiseren van hondengevechten... En nou, toen, hebben, toen hebben ze wel contract verbroken. Maar toen hij vrij kwam en weer ging sporten, toen hebben ze hem weer in dienst genomen. En is dus ja. nu weer een, een boegbeeld. Dus dat ze Lance Armstrong. Ze voelen zich echt bedrogen, tien jaar lang. En dan zeggen ze, dat, dat gaan we niet doen. En ik hoorde gisteren zelfs dat in de, uh, het hoofdkantoor Drogeert. van Nike in Oregon heb je, zeg maar, de bedrijfsfitness. Het is natuurlijk een enorm complex. En dat heet de Lance Armstrong Gym. Daar zijn gisteren de letters van de gevel gehaald. Nou ja. Dus die heet niet meer zo. Want volgens mij... Is, nee, was, ik zag gisteren een reportage van, van uh, fietsenwinkels in Amerika... waar de zeven gele trui nog aan de muur hangen. Ja, je, je hebt natuurlijk bij um, uh, Amerikanen geloven vaak wel... van nou, hij was een, een groot kampioen. En die, en die aller, allergrootste fans... Die zien hem als uh, ja, een, een vuile sporter in een vuile sport. Oh ja. de, maar, andere, de andere deden dat ook. En uh, hij was toch Ja, Maar, maar uh, wat ze bijvoorbeeld bij ESPN, de grote sportzender, zeggen: van en de mensen die nu nog geloven dat hij slechts een radertje was of zo. Ja, die hebben of oogklippen of, of die willen het gewoon echt niet ja. zien. Nou, was hij ook een held natuurlijk in Amerika vanwege zijn ziekte die hij overwon. Mm -hmm. Is dat helemaal weg? Die bewondering daarvoor? Is dat helemaal valt Nee, dat, helemaal nee, weg dat tegen... niet. Dat, daar, daar heeft men in Amerika bewonderd. Ja, want dat kan je natuurlijk niet, uh, nee. niet faken, zou je zeggen. Dat is. Uh, en uh, in Amerika zijn ze daar heel uh, ja, ondersteunend voor. Ik was in de, op, op de Democratische Conventie. Uh, en daar vertelde een mevrouw: een speech voor die, van die hele zaal, de 20.000 man, over de gezondheidszorg. En die vertelde dat zij uh, borstkanker had gehad en genezen was. Dan gaat iedereen opstaan en klappen. Want je bent, je hebt, dat, dat heb je toch maar voor elkaar gekregen. Dus dat, ja, dat kunnen ze natuurlijk niet afnemen. Nee. Maar ja, er hangt nu zoveel negatief zijn. die valt een beetje man. weg ja, tegen, ja, tegen de, de rest. Ja. Want hoe is het met vorige dopingzondaars afgelopen in Amerika? We hadden Ben Johns, was een Canadees denk ik. Ja, dat was een Canadees. Er is een verschil. Je hebt de, de dopingautoriteit, zeg maar. Die, die kunnen mensen schorsen en titels afnemen. Ja? Maar je hebt ook het openbaar ministerie. Uh, die hebben Lens Armstrong ook onderzocht. Want die werd toen door US Postal. Dat is zeg maar de Amerikaanse PTT. Ja, ja. En als hij van geld van US Postal doping. Of wel druk zou hebben gekocht. Dat is een federal offense. Dat is, dan ga je gewoon naar de gevangenis. Ja, Maar nee. dat kon niet bewezen dat worden. Niet rond. Nee. Uh, maar zo had je bijvoorbeeld uh, Marion Jones. Ja, dat de was een heel bekende hardloopster. Hoe is het daar nu mee? Nou, Die, is, uh, die heeft uh, schuld, schuld bekend. Huilen voor de camera. Die is naar de gevangenis geweest. Die is nu uh, basketbalster. Oké, okay, dat en, kan. Maar dan moet je wel bekennen, waarschijnlijk, in Amerika. Dan moet je niet ja, blijven zeggen. Ja, je moet schuld bekennen, uh, huilen, da, dat, is je, dat is je kans. Uh, <lacht> dat huilen, huilen is goed. Huilen, Maar kan Armstrong dat, denk je? Kan die huilen? Ja, in het openbaar. Ja. Nou ja, tot, voor, tot nu toe niet. Hij, hij, hij heeft zich opgesloten, zeg maar. En twittert af en toe dat het hem, dat het hem allemaal niet raakt. Onaangedaan. Ja, maar ik denk dat hij koortsachtig overlegt met allerlei advocaten. Want er komen natuurlijk enorme schadeclaims. Ja, precies. Oh, bedrijven gaan geld terugvragen ook. Ja. Ja, hij, is er dan wel iemand schoon in die wielersport? Ik bedoel, is er iedereen wel de sponsorsportcontracten in? in ja, de nou ja, ja, ik ben geen, geen wielerjournalist. Ja, ik, ja. ik heb een enorme sportfanaal. Ja, Thijs, jij het meer van ja. me van buren en ik. Ik ben een enorme sportfanaal, maar ik heb vaak met wielrennen... dat ik, ik vind het leuk om naar te kijken, maar ik weet niet goed waar ik naar zit te kijken. En dit was, wat is het, Tour 2005... dat de winnaar van 2006 eerder bekend was dan die van 2005... omdat ze nog ja, niet hadden. De eerste zes hadden, werden althans in verband gebracht met doping. Ja, dus. de New York Times ja. had toen dit, toen dit losbarstte... Een, een soort tabelletje gemaakt van tien jaar Tour... en dan de top tien... En dan hadden ze fotootjes van nummer 1 tot en met 10 die ja. betrapt waren. Ja, dat bedoel nou ik ja, eigenlijk. Er waren ja. het, geloof ik gewoon 7 van de 10. of vijf van de 10. Ja. die betrapt waren. Ja. Ja. En zijn er nog mensen die zich openbaar, in het openbaar achter hem scharen? Of is dat echt helemaal? Ja, nee, Hij voor... is echt helemaal alleen nu. Ja, ik moet ook even nadenken. Maar heb ik niet... Uh... Want Obama heeft ooit wel uh, hem als een voorbeeld voor de ja, natie genoemd. Ja, heel Want, want uh, hij was 2010 bij die Clinton Foundation. Dat is een grote, grote club. Hij kent de, de vader en zo'n Bush goed. Komt langs. hij langs. Maar die uh... zijn nu allemaal heel stil waarschijnlijk. Ja, en hij is heel invloedrijk in Washington. Zeker, want die, die dopingclub is ook een beetje omstreden. Dus hij uh, heeft een hele sterke lobby. Maar uh, daar gaan ze momenteel even niet in vingers aan branden. Goed, Tom, zo meteen praten we met jou verder over jouw boek Circus Amerika... en dan gaat het over de presidentsverkiezingen. Uh, we nemen afscheid van Alex Brenningmeijer. Veel plezier in Friesland van uh, Geertje Spijkerman en van Brigitte Kaandorp. Hartelijk dank. Je hebt een Radio 1 dagje. want vanavond ben jij ook nog te horen in Casa Luna. Ja. En dan uh, mogen luisteraars jouw liedjes gaan zingen. Oké. Okay. Nu, nu al zin in. Oké. Okay. Zin in. Goed. Wij zijn zo meteen terug na het nieuws van drie uur. Tot zo.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 dit is Radio 1.